50 gulden van me gestolen. Wat? 350 gulden. Weg. Weet je zeker dat het erin zat? Ik heb er vanochtend in gedaan. het kan niet in de, in de trein gebeurd zijn? Dan zou de portefeuille ook zijn verdwenen. Moet net gebeurd zijn toen koffie zat te drinken. Godverdomme. Weg gehad. Ik zou het in ieder geval aan een opgeven. Je zou toch haast denken dat het iemand van hier is? Want wie komt hier anders de kamer in? Het zat in je jasje. Over mijn stoel. Iemand komt binnen... ziet niemand... ziet dat jasje hangen... grijpt in de binnenzak... haalt het geld uit de portefeuille... en stopt hem weer terug. Ja, zo kan het gegaan zijn. Ik vind dit op een bureau, geloof ik, het ergste wat er is. Ja? In dienst gebeurt dat ook elk ogenblik. Sorry, zou het met genoegen tegen de muur zetten. Nou, nee, zo erg vind ik het nou ook weer niet. Ik wel. Ik zal de Vries vragen of je het laatste uur iemand heeft binnengelaten... Meneer de Vries? Ja, meneer. Hebt u het laatste uur iemand binnengelaten? Oh ja, meneer Lagerwijn, meneer. Niemand anders? Nee, meneer. U bent ook niet even weg geweest? Nee, meneer. En dan kan ook niet iemand binnenkomen zonder dat u het merkt? Dan zou ik dat toch moeten zien? Ja, nou, dacht ik ook. Dank u wel. Van Ad is 350 gulden gestolen. Moet. Nee, alweer? Wat was de laatste keer ook weer? Ja, vier maanden geleden, van Engelie. Je zou toch haast zeggen dat het iemand van hier is? Daar ben ik langzamerhand wel van overtuigd. Maar wie? Ik heb tegen Wigbold gezegd dat hij die handdoeken en het wc-papier moet verversen... en Balk gevraagd om duidelijkheid te scheppen in de hiërarchische verhouding. Tot zolang moet je zulke dingen maar via mij spelen. Dank je. De Vries heeft het laatste uur niemand binnengelaten. Dat dacht ik wel. Dag, Mark. <laughs> zeg, ik, ik heb je stuk gelezen. Um, goed stuk. Ja? Maar wat de maatschappelijke relevantie is... dat zeg je toch in je laatste zin? Wat zeg ik daar dan? Uh, het doel van al ons onderzoek is kort samengevat... om verschillen en veranderingen in de geestelijke en materiële cultuur in een maatschappelijke context te plaatsen... ten einde het inzicht in functie, betekenis en onderlinge samenhang... van de cultuurverschijnselen te verscherpen. Vind dat maatschappelijke relevantie? <laughs> ik vind van wel. En reken maar dat die mannen dat ook vinden. Nou, dat is beter. Zeg maar, uh, <clears throat> ik kom eigenlijk om te zeggen dat ik maandag niet kan. Jij kunt maandag niet. Nou, dat kan ook wel zonder mij. Nee, jij moet erbij zijn. Kun je dinsdag? Ja. Hm, ja, ja, ja, ja. Dinsdag kan ik wel. Dan zet ik het in principe op dinsdag. Akkoord. Alt, ik heb een brief van Freek gehad. Die man kan nooit ongelijk bekennen. Hij moet en hij zal het laatste woord hebben. Dag Maarten. Dag Jan zojuist een brief geschreven. Want je zult het toch nog niet ontvangen hebben. <laughs> een interessante brief? Dat is te zeggen. Uh, hoe gaat het met u? Goed. Ik moet volgende maand naar Bonn voor een lezing. Uh, heeft Karel jou niet uitgenodigd? Waar is dat voor? Voor Duitse historici. Dat ben ik niet. Huh? <laughs> uh, waar spreekt gij over? Over de verstening van Holland in de 16e eeuw. Voordat jullie massaal naar ons toe kwamen. <laughs> het schijnt u nog dwars te zitten. <laughs> We zijn er niet minder van geworden. Wat staat er in die brief? Ik vraag u daarin of gij in december voor ons een lezing wilt houden in Antwerpen. Voor jullie? Waarover? Dat is ons om het even. En wat gebeurt er als ik weiger? Dat kunt u ons niet aandoen. Als gij voor die Duitsers een lezing houdt, dan toch zeker ook voor ons. Hm? Desnoods houdt gij dezelfde lezing. In het Nederlands dan? Dat kan niet. Bij jullie kan ik niet over de verstening in Holland praten. <laughs> Bij ons mocht gij uw tol laten uithollen. Ik wacht tot ik je brief ontvangen heb. En dan schrijft gij mij dat gij onze uitnodiging gaarne aanvaardt. We zullen zien. Maar ik bel je voor iets anders. Uh, er is hier een man die interesseert zich voor het houden van de tortelduif. En die wil daar wel een kaart van maken. We gaan daar een vragenlijst over rondsturen. Doen jullie daar mee? Als je denkt dat het serieus is... Het is serieus. Dan doen we mee. Zend me die lijst maar. Ik stuur hem je toe. Met jou gaat het goed? Ik mag niet klagen. Gelukkig. Dan leg ik nu neer. Dag, Maarten. Dag, Jan. Jan Nelissen vraagt of ik in december een lezing in Antwerpen wil houden. En, doe je dat? Kan moeilijk weigeren, maar God mag weten waarover. Wat doen we nou met die klacht van volkstaal? Daar moeten we iets aan doen. Zullen we daar straks even over praten? In ieder geval met Joop en Tjitske. Na de tweede koffie? Kun je er ook bij zijn hand? Dus gaat dat weer over die circulatie van de mappen. Dat gezeik houdt nooit meer op. Tot we de mappen in één dag de afdeling eraf hebben. Terwijl ze zelf vaak maanden houden. Dat interesseert ze niet. Uh, zien, vraag Lien, Eve, Frits en Giet er ook maar bij. Als Frits al terug is tenminste. Ik ben even koffie drinken. Frits, wat zei de dokter? Dat ik de ziekte van boek heb. Boek? Hmm. Wat is dat? Uh, is iets aan je longen. Dus het is niet je astma. Dat komt er alleen maar bij. En wat houdt dat in? Omdat ik me niet mag vermoeien. Dan gaat het wel weer over, dat zegt hij tenminste. En <laughs> uh, um, um, wat doe je nu? Gewoon doorwerken. En als ik moe word, ga ik wel naar huis. Ik doe dat dan ook. Mm. Frits, na de koffie praten we over de circulatie van de mappen. Mm. Maar dat merk je toch, als er iemand je kamer binnenkomt. Behalve als je er niet bent, Koos. Ze hebben 350 gulden van Muller gestolen, hè? Ja, dat is verdomd vervelend. Maar wie heeft er nou ook zoveel geld op zak? En als je het nou net gehaald hebt? Ja, als je het net gehaald hebt. Ja, <laughs> ik kijk er niet van op. Nee, ik kijk er niet van op. Dan neem je het toch mee als je de kamer uitgaat? Dag Rie. Dag Maarten. Maar je rekent er niet op. Je denkt er toch niet aan dat iemand zijn eigen collega's besteelt? Ja, het kan ook een insluiper zijn. Een insluiper die helemaal doorloopt naar de derde verdieping. Dat doen insluipers juist graag. Vorige maand is er bij mij ook 500 gulden gestolen. Zie je wel? Dat is ook op de derde verdieping. Maar dat heb je toch wel tegen Jantje gezegd? Misschien schiet ik daarna mee op. Dan ben je ze toch kwijt. Nou, ik zou dat zeker tegen Jantje zeggen. Zoiets moet ze toch weten? Ik wil eigenlijk wel naar het Duitse congres voor volkscultuur in Rekensburg. Waar gaat het ook weer over? Dat weet ik niet. Over dingen, geloof ik. Maar dat is over twee weken. Daarom vraag ik het nu. Je bent dit jaar al naar België geweest en je gaat nog naar Zwitserland. Mm -hmm. Ik vind dat te gek. Bovendien moet je zoiets een jaar van tevoren aanvragen. Er is toch zeker geld genoeg. Om te beginnen is er geen geld genoeg, bovendien dat je pas naar congressen kunt... als je over het onderwerp kunt meepraten. Ik dacht dat we ons van jou breed moesten oriënteren. Ik heb er ook geen bezwaar tegen als jij straks de congresbudel aankomt. <lacht> nou, ik probeer het maar. <lacht> Gelukkig. We gaan vergaderen over de circulatie van de mappen. Jij komt ook? Mm. Hé. Hey. Wanda? <laughs> ik dacht, ik ga weer eens kijken hoe jullie het maken. Maar ik hoor dat jullie net gaan vergaderen. Nou, dan vergader je toch mee? Dat heeft toch niks te betekenen. MUZIEK <middels> Op van zijn papier, de zaal in, om ruimte te maken voor zijn conclusie. De naamloze gezichten van de Duitsers tegenover hem, aan de andere kant van het niemandsland tussen zijn lessenaar en de eerste rijen van het amfitheater, waren naar hem toegewend. Zelfs van de hoogste rijen, waar de studenten van appel zaten, kwam geen geluid. Terwijl hij weer op zijn papier keek, voelde hij een heimelijke voldoening, macht, gaat ziet. Das Bauernhaus ist einer der ersten Gegenstände aus der materiellen Kultur, für den man sich in unserem Fach im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts anfing zu interessieren. In meinen Darlegungen habe ich dazu ein Beispiel aufzeigen wollen. Etwas gut. Danke. Das war sehr gut, Herr Koning. Danke. Wer darf ich das Wort geben? Niemand? Ja, doch. Meier. Herr Dr. Meier. Ich habe mich gewundert über die schönen Kartenbilder, die Herr Dr. Koning uns gezeigt hat. So etwas haben wir bei uns nicht. Gibt es dafür vielleicht eine Erklärung? Gibt es dafür eine Erklärung? Ich kenne die Situation in Deutschland nicht, wie Sie sie kennen, aber... Wanneer ik die situatie bij u met Osten in het oosten der Nederlanden, gelijkstellen, dan onderscheidt het Westen, waar deze katten herkommen, komen, zich in het 16e eeuw van het Oosten door zijn markteconomie en zijn zeer hoge grondprijzen. Terwijl hij stond te praten, verbaasde hij zich als zo vaak over zijn antwoord, van die enkele ogenblikken tevoren nog geen spoor in zijn hoofd had aangetroffen, en over de zekerheid waarmee hij sprak. Hier stond een geleerde die zijn zaakjes kende. Nog een andere vraag? Dan dank ik, heer koning. Moet jij niet naar de trein? Hoe lang duurt het nog? Toch zeker nog een uur. Dan ga ik maar. Goed. zin, heer Zijner. zin, <laughs> heer koning. Want goede reizen naar Holland. Dank je. Goeie reis en een goede vrouw. Dank je. Jij ook. Herr König! Herr König! Herr König! Sie haben Ihre Dias vergessen. Ach ja, natürlich. Vielen Dank. Gerne. Met zijn tas in zijn ene en het doosje Diaz in zijn andere hand haastte hij zich de straat op. Buiten, in het zonnige, herfstige middaglicht, werd hij bevangen door een hilariteit grenzende opluchting. Hij begon te rennen, maar moest weer inhouden gehinderd door de tas het doosje. Hij bleef staan, stopte het doosje in zijn tas en vervolgde toen, lachend in zichzelf, zijn weg in de richting van het station. Sien, kun jij om tien uur na de eerste koffie even vergaderen? Waar gaat het over? Balk wil dat wij een spreker leveren voor een congres over mentaliteitsgeschiedenis. Voorjaar van 1983. Maar dat is ons vak toch niet? Daar zullen we het ook over moeten hebben. Het is wel wel goed geworden hier, hè? Ja, ik ben er tenminste heel blij mee. Ja, me voorstellen. Dus tien uur? Ja, ik kom.